11 uur. De Radio1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Vandaag begint hij weer de Tour de France en is ons land voorbereid op een stijging van de zeespiegel. Mm. Dat zo eerst De hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser.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 dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat je een vast aanspreekpunt hebt... hebt dat er iemand binnen de politie van Rotterdam-Rijnmond bijvoorbeeld is... die weet, deze meneer of deze mevrouw zit met deze vermissing... dat je niet iedere keer je hele verhaal opnieuw hoeft te doen. Een drukbezochte TT-nacht in Assen. 70.000 bezoekers waren er, 15.000 meer dan vorig jaar. Volgens de politie is het een mooi feestje geweest. Wel werden 12 mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging, belediging of vernieling. De politie heeft een groot aantal motoren gecontroleerd. De politie richtte zich vooral dan op mensen die daartoe aanleiding gaven door hun rijgedrag. Ook zijn tientallen mensen bekeurd omdat hun kentekenplaat niet goed zichtbaar was. De politie houdt een proef met burgernet. Mensen kunnen zich tijdelijk aanmelden en krijgen via internet of sms vragen of informatie van de politie.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 Eigenaar van de galerie ontving eerder deze week al een e-mail... waarin stond dat het doek onderweg terug was. Schilderij van 150.000 dollar blijkt niet te zijn beschadigd. Het werd op 19 juni gestolen, een maand na de opening van de galerie. Op de beelden van een bewakingscamera is te zien... dat een man de Dali in een boodschappentas doet en wegloopt. Het weer, flink wat zonnige periode. Later kunnen er een paar lichte buien ontstaan. 20 graden op de stranden tot plaatselijk 25 in het oosten. ANWB-verkeersinformatie. Er uh, staan nu negen files in het uh, zuiden van het land... op de A2 vanuit België naar Maastricht... tussen IJsden en het Europa europaplein door werkzaamheden. Daar de weg is afgesloten. Hier wordt daar van de snelweg uh, afgedirigeerd. De andere kant op, of tenminste vanuit de andere richting... Uh, vanuit Eindhoven naar Maastricht... staat tussen Meers en Maastricht 2 kilometer door werkzaamheden. Hier is de weg wel open, maar die file geeft wel veel vertraging. De A6 vanuit Emmeloord naar Jauren tussen Lemmer en sint gaat 4 kilometer door werkzaamheden. En op de A2... ...bij Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 2. A16 vanuit Breda naar Antwerpen tussen knooppunt Galder en Loenhout in België... ...13 kilometer door werkzaamheden. Die file geeft veel vertraging. Bij onderweg vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Rij dan om door net naar de Moedijkbrug voor de A17 en de A58 te kiezen. Dan rij je via Roosendaal en Bergen op Zoom. De A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort staat tussen knooppunt weert en Den Dolder 4 kilometer. En ook op de A28 vanuit Zwolle naar Hogeveen. Dat is een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten tussen nieuw Leusen en Staphorst. En dat levert een file op van 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen.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 Vandaag begint in Luik de Tour de France en wij beschouwen voor het autowielrenner uh, meesterknecht Gert Jacobs. Ja, hij heeft niet die schoenen aan die ik gisteren op televisie zag. De bolletjes Die bolletjesschoenen. Nee, dat is jammer. <laughs> de zeespiegel stijgt de komende eeuw met 75 centimeter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ingeur Remco de Boer is ook in de studio. Meneer de Boer, uh, waterwereld ter gaan ze het meest last krijgen van die stijging? Sorry, waar? Waar ter wereld, ja. Waar ter wereld? Nou ja, dat uh, op, op heel veel plekken. Uh, wij zijn in Nederland redelijk goed uh, beveiligd, maar met name in uh, ontwikkelingslanden zullen ze er heel veel last van krijgen. Wij zitten achter de dijken, straks praten we verder. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. En helaas is uh, zes minuten geleden de TT van start gegaan met de Moto 3-klasse. Sebastian Timmerman, die staat daar als het goed is langs het asfalt. Het is prachtig, mooi weer, droog en dat betekent dat de mannen hard gaan. keihard. Sebastian. Met op dit moment Sandro Cortese aan de leiding. Dat is de Duitser die het dit seizoen ook goed doet. In de stand om de wereldtitel staat tweede. twee puntjes achter. Maverick Vinales, Cortese had ook het snelste getraind. was niet zo goed weg. Kopstart was voor zijn teamgenoot Danny Kent. Maar Kent begint inmiddels wat naar achteren te zakken. Cortese dus inmiddels aan de leiding. Hector Foubel. dat is ook een Spanjaard, rijdt op de tweede plaats. En daarachter zit dan al Maverick Vinales. Een man of 10, 15 zit dicht bij elkaar. De Nederlanders zitten daar niet bij. Jasper Iwema, wel iets opgeklopt. 27e na twee ronden. En Brian Schouter rijdt 34e en één na laatste. Ja, 17 is hij. Is het druk trouwens uh, op dit moment al langs de baan met de motorrijders? Ja, zeker weten. Uh, een half uurtje geleden was de hoofdtribune nog lang niet helemaal vol. Waren er waren echt nog veel plekken vrij. Maar als ik nu recht voor me uitkijk, waar de rijders trouwens nu ook weer langskomen... nog altijd onder leiding van Cortese, zit die hoofdtribune lekker gevuld. Veel toeschouwers, meer dan 90.000, uh, 95.000 worden er wel verwacht. Dankjewel. We gaan regelmatig bij terugkomen. Sebastian Timmerman vanaf Assen. Het TT-circuit, de Trophy, wordt gereden... en om twee uur is het uh, het grote spektakel, dan begint de MotoGP. En op dat moment ook ongeveer marcheren de veteranen weer door Den Haag. Voor de achtste keer wordt vandaag de Nederlandse veteranen gevierd. De dag is al begonnen, om tien uur vanochtend in de ridderszaal. Verslaggever Karin Albers was er vroeg bij in Den Haag. Karin en de veteranen waren er toen ook al? Ja, die waren nog veel vroeger dan ik, hoor. Want uh, ze moesten uit heel het land komen. Ze komen natuurlijk overal vandaan, bijna 4000 man en vrouw, laat ik dat niet vergeten, 100 detachementen die hier vandaag aanwezig zullen zijn. En die begonnen hun dag allemaal op een van de kazernes hier, omdat ze zich daar in het uniform moesten hijzen. En de medailles opspelden die ze al in de loop van de jaren vergaard hebben. Maar nou, dat mag allemaal niet uh, al in het openbaar vervoer hier naartoe reizen, dus dat moet op die kazernes gebeuren. En bij een van die kazernes, de Frederik kazerne, wachtte ik twee veteranen op, een vader en een zoon. De heren Noord zij. Allebei in keurig uniform gestoken. Vader en zoon zei: De een iets meer medailles dan de andere valt me op, meneer zei: senior. Ja, dat klopt. Maar ja, ik heb 35 jaar uh, bij Defensie gediend. En in de loop van de tijd verzamel je er wel een paar. Ja. Welke missies heeft u gedaan? Ik ben uh, twee keer in Bosnië geweest in 1995 en 1999. En zoon Bart, welke missies heeft u gedaan? Ik ben twee keer in Afghanistan geweest met de ISAF-missie in 2007 en 2009. En hoe is het dan de wetenschap dat vader ook al u voor is gegaan, zei het dan in Bosnië? Ja, ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Uh, ik kom uit een, uit een redelijke militaire familie, dus het was voor mij niet vreemd uh, op uitzending gaan. En ik, uh, dat is uiteindelijk ook het product van Defensie. En, uh, dus als je tekent bij Defensie, dan weet je dat dat, dat, dat erbij hoort. En, uh, en dat is ook denk ik ook, uh, het mooie, dat je ergens voor traint en dat ook uiteindelijk, uh, ook uiteindelijk uit kan voeren. En hoe was het voor vader om te zien dat uh, de zoon wegging naar Afghanistan? Nou, een gemengd gevoel natuurlijk. Hè. Enerzijds als uh, militair ja, het is het noodzakelijk om uh, deel te nemen aan de missie. En als vader maak je je bezorgd van, dan komt hij wel heel terug. En wat je kent als geen ander uh, de gevaren en de omstandigheden. Ik ben zelf uh, zeven keer in Afghanistan op bezoek geweest, dus ik kende de situatie daar. En uh, ja, dan maak je je misschien toch wel extra zorgen. Heeft u hem dan nou veel tips gegeven voordat hij ging? Denk daarom, doe dat, of juist niet? Nou, we hebben het uh, wel over gehad, over de missie natuurlijk. Maar elke keer als je dan een tipje wil geven... dan zeg je, ja, het is goed, uh, pa, uh, ik zoek het zelf wel uit. We krijgen al tips genoeg van, uh, van onze organisatie. Dus, uh, het, en, en Bosnië was toch heel anders, dus uh, het zal toch wel niet passen. Een militaire familie, zegt Bart net. Is het ook al dat uw vader in het leger zat? Nee, mijn vader niet, maar mijn schoonvader wel. Uh, en mijn schoonzus, mijn zwager. Uh, nou, dat wordt geloof ik. Neefje. Een uh, neefje nog, oh ja, ja, uh, neef. Een broer van je zwager? Okay. Ja, een broer en... van mijn zwager, ja. En zijn die vandaag allemaal vertegenwoordigd hier in Den Haag als veteraan? Nee, dat denk ik niet. Nee, een paar wel, maar mijn schoonvader is inmiddels al lang overleden... dus die is er sowieso niet. Uh, mijn zwager dat, die is ook overleden inmiddels, dus die zal er ook niet zijn. En de broer van de zwager die zou er mogelijk kunnen zijn. Ja, ik weet niet, ik laat me verrassen wie er allemaal zijn. Is het de eerste keer dat u samen hier naar de Veteranendag komt? Dat we samen komen wel. We zijn wel verschillende keren individueel geweest... Uh, maar dit is de eerste keer dat we samen ook uh, optreden in, uh, <laughs> op de Veteranendag. Hoe is dat? Nou, uh, heel apart. Ja, het moet nog gebeuren natuurlijk. We staan pas aan het begin. Maar uh, je hebt in ieder samen net omgekleed. Uh, ja, het gaat allemaal goed lukken. En uh, ja, het wordt een heel aparte ervaring, denk ik. Uniek. En u? Ja, hetzelfde. Ik, ik ben hartstikke trots op dat ik dit, dat ik dit zo mag doen. En, uh, nou goed, we hebben gisteren nog eventjes uh, in, in de tuin de sabel exercitie staan oefenen. Nou, dat, dat levert natuurlijk hilarische momenten op. En uh, nee, ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Moet u dat al ongeveer uit, zo'n sabel exercitie Dan moet u dadelijk even kijken. Nou, op welk moment moet ik dan kijken en opletten? Uh, op het moment dat het défilé uh, aangemeld wordt. Dus ik, uh, dat zal rond 1 uh, uh, uur zijn, denk ik. 1 uur kwart over één. Ik ga op u letten. Dank u zeer. Tot gedaan. Nou, Karin Alberts en hoe ze oplet... dat kunt u natuurlijk wel weer later vandaag beluisteren... hier op deze zender Radio 1. Want Karin is de hele dag bij die Veteranendag... die vandaag dus in Den Haag wordt gehouden. En we gaan in Vliegende Vaart terug naar Mars. Want hier aan tafel zit Bas Lansdorp en die is directeur van Mars One. Een bedrijf dat over tien jaar, 2023... een nederzetting op Mars wil hebben. Waar mensen naartoe gaan in een soort mediaspectakel. Een soort Big Brother. Je krijgt een enkeltje heen. Het kost 6 miljard. En daarna word je eigenlijk je hele, de rest van je leven in beeld gebracht in Landsdorp. Dat is het idee, hè? Dat klopt inderdaad. Ja, je wordt eigenlijk uh, op Mars. Uh, uh, kunnen de astronauten aan de mensen op aarde laten zien hoe het is om op Mars uh, te leven en te, en te wonen. Ja. Het wordt dus eigenlijk een groot reality TV spektakel. Kunnen klopt. we het zo best zeggen? Ja, dat klopt helemaal. Nou is het mooiste dat bij Big Brother hier in, in, op, op aarde kun je mensen wegstemmen als je het een vervelende <laughs> vent vindt. Maar op Mars hou je hem dus bij je. Dus je moet van tevoren. Je selectie moet vrij goed zijn. Klopt, ja. De spanning zal hier niet komen uit wie wordt de winnaar. Maar hoe, het, is, het is van zichzelf al een gigantisch avontuur. Ja. En uh, wij leven mee met het avontuur wat die mensen hebben. En ja. ze zullen uh, ook... Eh, tegen, zeker tegenwoordig is reality TV vooral een, uh, een baas van explosieve karakters en rare uh, challenges. Ja, dit worden allemaal saaie en... burgers. Nou, dit, rare word... challenges. <laughs> dit Is toch ook een rare challenge? Of? Ja, dit is, maar dit is van zichzelf hè. Het, het hele doel is al een, uh, een heel spa spannend avontuur. Ja. Dus we hebben geen uh, rare dingen nodig die de, die de producers de show in gooien. Mm -hmm. en... maar het, het eindigt wel gewoon uiteindelijk met het einde van het leven van die mensen daar. Ja, maar dat, maar dat is natuurlijk nooit aarde meer ook. terug. Nou ja, tenzij je mannetjes ja. en vrouwtjes stuurt. Uh, ja, dat, uh, dat zullen we zeker doen. Omdat uh, gemengde uh, groepen veel beter functioneren in kleine groepen dan, uh, dan niet gemengde groepen. Mm -hmm. Dat de, is ook op Antarctica gebleken. En het hoogtepunt is dan de geboorte van de eerste marsbaby? Nou, dat zal de eerste jaren zeker niet de bedoeling zijn. Het is, hè, als je daar met vier mensen woont of met acht mensen woont... is het natuurlijk niet verstandig om daar een, een baby geboren te laten worden. Nee. Maar op een gegeven moment zou dat, nadat er uitgebreid onderzoek naar is gedaan... want dat moet nog gebeuren... Uh, zou dat misschien kunnen gebeuren, maar dat is natuurlijk niet uh, een, een doel wat, uh, wat Mars One nastreeft. Maar meneer Lansom, bent u al bezig met het, met het kijken wie er als kandidaat mee zou kunnen? Want welke gek krijg je zover om zijn leven daar verder uh, op de rode planeet te leiden? Nou, dat, we hebben nog geen uh, factuur op de website staan. We willen dat wel okay. binnen, uh, binnen een jaar willen we dat gaan doen. Mm -hmm. Maar zelfs nu al, terwijl we die vacature ja. nog niet hebben... krijgen we honderden aanmeldingen ja. van over de hele wereld. Maar dat zijn die mensen die ja. je niet wil hebben, want dat zijn de extremo's. Ja, <laughs> uh... nou, maar we laten we het hier eens eventjes vragen. Ja. Hier in de studio, Remco de Boer, Gert Jacobs. Zouden jullie mee willen? Uh, ik wil mee. Ja, Geert? Ja, zeker. Maar je kan niet fietsen op Mars. Nee, dat is misschien wel een lekker. Ja, maar rustig. Wel, ik kan wel schaatsen, <laughs> begrijp <laughs> ik. Maar er ja. zit wat ijs in de bodem, maar het is niet, er liggen geen schaatsbanen. Oh, Oké, okay. nee. nou, nou, ik, ik, ik sta mijn plek graag aan Geert af. <laughs> ik, ik blijf liever hier. wat <laughs> ja, fascineert je? Ja, dat is natuurlijk wel een uh, heel spektakel. Uh. Het is iets wat, uh, wat normaal ver bij je weg staat. Mm -hmm. Ja, om dat dan mee te maken, dat is natuurlijk wel... Ja, maar je gaat nooit meer weg, het is een enkeltje. je blijft je hele verdere leven op mars. Nou, je hebt wel vrouwen daar, dan niet? Ja, dan wordt het wel lastig. Van die kleine groenen met opteentjes in hun hoofd. Ja, wellicht. Maar het is wel is wat. Je moet dan mensen gaan zoeken. Je zegt net, ze mogen al niet uh, te extreem zijn. We, nou, hadden... we krijgen een heleboel ook hele extreme aanmeldingen. Oh, nou, maar, maar we natuurlijk. krijgen ook hele serieuze aanmeldingen. Ja? En uh, bijvoorbeeld een, een man van de NASA die ik uitgebreid gesproken heb... die echt zijn hele leven al aan het voorbereiden is op zo'n Marx-missie. Uh -huh. En een vriendin van mij die... Uh, die, die uh, uh, die extreme uh, uh, medicijnen is gaan studeren... Uh -huh. om uh, op, in kleine bergdorpjes en op expedities uh, arts te worden. Ja. Die dat ook echt doet omdat ze van plan is om, uh, om dat op Mars uh, voor te zetten. Dus ja. zijn een hele moment zijn er heel serieus mee bezig. En boslanddorp zelf, staat die bovenaan op de lijst? Nou, ik was, toen ik 15 jaar geleden dit, uh, deze droom had en hieraan uh, aan begon... Uh -huh. toen was dat zeker het idee. Dat, dat ja. was de reden dat ik deed. Maar ik... Uh, ik He, de, de, er komt een hele uitgebreide selectieprocedure waar we miljoenen aanmeldingen voor verwachten. En er zullen, uh, ja, daar zullen de beste mensen uit geselecteerd worden. Yeah. En ik denk niet dat ik, daar, uh, dat ik daarbij hoor. Dus ik denk dat ik uh, gewoon op aarde blijf. ik toch een beetje te extreem? We hadden het al eerder over in hoeverre. Want het, u wordt beschuldigd uh, door alles en iedereen van het maken van een hoax. Neem die, neem die laatste twijfelings weg? Nou, ik denk dat sowieso niet iedereen ons daarvan beschuldigt. Nou, maar heel veel mensen wel. Ja, <laughs> er zijn wel geruchten op, op internet ja. dat dat zo is. Nee, ik ben zelf een ontzettende uh, fanatiekeling op het gebied van ruimtevaartexpedities. En mijn, uh, mijn medeoprichter Arno Wilders die is dat zo mogelijk nog meer. Mm. En ook uh, onze ambassadeur uh, Nobelprijswinnaar Gerard Het Hoofd... die is heel erg gek van, uh, van ruimtevaart. En ja. wij, zouden, wij zouden dit nooit doen als een hoax... Ten eerste, omdat we het mensen die het hierna dan serieus zouden willen doen... Uh, het leven moeilijker maken. Want die worden dan natuurlijk ook weer van de hoax beschuldigd. Ja. Maar ook omdat als dit gaat gebeuren... en dan willen wij daarbij zijn. En dat ja. doen we nu. Maar als dat zou gebeuren nadat wij dit als hoax hebben gedaan... dan wil niemand ons daarmee nee, bij hebben. Nee, nee. Toch ja. nog 6 miljard te gaan. Uh, heel kort, waar komt dat vandaan? We, zijn nu, we hebben onze plannen een maand geleden bekendgemaakt... Uh, via onze website en, uh, en ook in het nieuws. En uh, we willen... We ja. zijn op zoek naar, naar sponsors en investeerders ja. en die kunnen zich via onze via onze website kunnen die zich aanmelden nu. Een ja. nou, groot voordeel is er: uh, je hebt niet te maken met zeespiegelstijging. Dat klopt inderdaad. Nee, ja, wel met ijs. <laughs> dus er, ligt, er ligt water. Het bruggetje was dat, was dat Bert. He? Het was een brug. Het het de was de brug de Remco de Boer, hè? commentator bij het technologie tijdschrift de Ingenieur. Um, ook no nogmaals, uh, goeiemorgen. Goeiemorgen. er ja, um, zijn allemaal dreigende berichten over die stijgende zeespiegel uh, of ja, die zeespiegel die aan het stijgen zou zijn. Uh, tijd om te verhuizen? Nee, zeker niet. En ook niet naar Mars, hadden we al gehoord. Maar... Ik, ik niet in ieder <laughs> geval, maar wie wil, uh, ga, ga zou ik zeggen. Wat, wat, waar, waar koers op af? Nou ja, het is uh, een rapport uh, vorige week verschenen... of een artikel eigenlijk, hè, in uh, Nature Climate Change. Mm -hmm. um... 75 centimeter zou het stijgen... en aan de Amerikaanse oostkust zelfs met 300 centimeter. 3 ja, drie meter. Ja. Ja, nou ik ga even op de eerste in, als je het goed vindt. Um, de wetenschapper. Die, die ja. 75 centimeter, dat, um, dat is wel, daar zit zeker een bandbreedte op. Ja. Kijk, je kan niet zoveel... De 75 centimeter in een eeuw, hè? Dat in is een eeuw. Niet in, dat dat morgen opeens te geval is. In het jaar 2100 zou dat ongeveer 75 centimeter kunnen zijn. Als, en dat is eigenlijk het, het belangrijkste aspect van, van dit artikel, hm. als het ons lukt om de, de temperatuurstijging op aarde binnen de anderhalve graad te houden. En dat is eigenlijk ook het de, de belangrijkste oproep in het artikel. Ja. Laten we daar nou voor zorgen dat we in 2050 uh, CO2 neutraal zijn. Dat we niet meer uitstoten. Hè? Want dat is toch een belangrijke bron van die opwarming. Uh, als, we dat, als ons dat lukt, dan zouden we ongeveer op die 75 à 80 centimeter uitkomen. Ze hebben ook een doorkijkje gegeven naar 2300. Dat is nog een eindje, een eindje weg. Mm -hmm. En dan, als het ons lukt om binnen de 2 graden te blijven zitten... op anderhalf tot 4 meter. Dat geeft ook iets aan over de bandbreedte. Die zijn ja. enorm groot. En als het drie graden is, dan zou het tussen de twee en vijf meter zijn. Goh, dat is best veel. Dan melden alle uh, uh, uh, ijskap in de wereld zo'n beetje af. Dan gaat het een en die kant op, ja. Wat ja. op zich natuurlijk niet echt iets nieuws is. Want we hebben enorme ijsmassa's gehad ja. op de ja. wereld. Maar het is wel nu man hè, deze ellende. Nou, daar zijn heel veel discussies over okay. te voeren of het man meet <laughs> ja. is. De, de vaststelling is wel, de consensus is dat de aarde opwarmt. Hm. De oorzaak daarvan, uh, Dat is daar, je, daar kun je heel veel mensen tegen elkaar uh, ja. in het strijdpeuk laten treden. We gaan zo uitgebreid verder praten met Remco de Boer over die zeespiegelstijging. Eerst gaan we terug naar de TT, de motor 3 race op het circuit van Assen. Sebastian Timmerman, hoe ontwikkeld is Duitsland? Hortort Cortese, de Duitser nog steeds op reden? Nee, die is gezakt. Die rijdt nu op twee. Hij heeft een tijd rond de derde, vierde plaats rondgereden. Knokt zich nu weer terug naar de tweede plaats achter Maverick Vinales. Als ze de Geert Timmerbocht weer doorkomen. Die knik aan het einde van het rondje. Eerst rechts, dan links. Waar zoveel rijden zal de te fout in gaan. Daar zijn de tribunes altijd het beste gevuld. Maverick Vinales, de leider in de stand om de wereldtitel. De Spanjaard gaat na tien ronden van deze Moto3-wedstrijd. De opvolger van de 125cc. Dat waren twee takten. Dit zijn vier takten van 250cc. Gaat die Vinales aan de leiding. Cortese, tweede. Salom. Louis Salom, dat is een Spanjaard, rijdt op de derde plaats en daar zit een behoorlijk Nederlands tientje aan, want hij rijdt voor een uh, Nederlands team waar Hans Spaan ook bij betrokken is. De laatste Nederlandse winnaar van de TT in de 125 CC. En dat team heeft ook een uh, Nederlandse sponsor. Die Salom ligt dus derde. Dan Danny Kent op de vierde plaats. Een man of uh, 15, 20. Nog altijd behoorlijk dicht bij elkaar. Vinales nog altijd aan de leiding. Hij heeft wel nu weer uh, Cortese dicht achter zich zitten. Heeft ook al wel wat kleine foutjes is gemaakt. Waar de nummers 1 en 2 ook uit de stand om de wereldtitel dicteren voorlopig deze motor 3 wedstrijd. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer. dat is de letterlijke vertaling <laughs> van Ben Longclessol Soul Man was dat Hoort de Radio dus. 1 Sportzomerbus. Dat zeg ik. En verslaggever Prem redder Kiesjoen is vandaag op pad met de Radio 1 Sportzomerbus. En duikt in de rijke geschiedenis van Dordrecht. En onderzoekt hoeveel van het cultureel erfgoed daar nog leeft. En zichtbaar is in de stad uh, waar uh, ik vandaan kom. Zeggen ze dan nou altijd, Prem: uh, hoe dichter dat Dordrecht, hoe rotter het wordt. Nou, Bas, dit is echt grappig. Trouwens, het is hoe lang geleden dat we samen weer op de radio waren, bijna twee jaar. Ja. Uh, Bas, ja, dan ken jij Dordrecht daar, maar jij bent een man van auto's. Mm -hmm. Maar kan je me beschrijven of de luisteraars, wat er dan bij de nieuwe haven aan de gang is? In Dordrecht? Nou, dat is wel we auto-looser, auto ja. neem ik aan, hè? Ik, ik, nee, geen nee, idee. je kan met de auto echt schaam je, en hij komt uit Dordrecht. Nou, luisteraars, u moet zich voorstellen... je hebt daar een prachtige uh, nieuwe kerk, heet het... met de Nederlandse driekleur die wappert... en dan zie je boten. Boten. En dan niet van die kleine, vervelende, lelijke boten zoals je die in Amsterdam ziet. Maar prachtige jachten, die liggen hier allemaal. En ik vroeg net aan iemand, waarom zit u hier met uw prachtige jacht? Het is een lekkere, prettige haven waar ze nog beschaafd zijn tegenover elkaar. Naast me staat wethouder Jaap Mos. U bent onder andere van cultuur, economie, toerisme marketing. Belangrijkste vraag, waarom wappert die vlag daar? Ja, goede vraag. Uh, waarschijnlijk uh, omdat hij gisteren gevlacht is en niet uh, binnengeheest uh, heeft kunnen worden. Maar... Uh... Ik zou er niet direct het antwoord op kunnen geven. Ah, een wethouder die het antwoord niet weet, schaamt u zich. Wat is nou de schoonheid? Want uh, jullie hebben een city marketingprijs gewonnen. Daar gaan we later over praten. Maar wat is nou, want die binnenstad, was het altijd zo? Hebben jullie moeten werken om het weer op te knappen? Er is heel veel werk gestoken in het opknappen. Ook door particulieren en door de gemeente. En uh, als u al uh, heeft kunnen zien... Uh... Ligt het er heel mooi bij. Maken we ook veel werk van als gemeente. Want het is natuurlijk een prachtig decor om evenementen te organiseren en ook om in te wonen. En het is heel goedkoop parkeren hier in de binnenstad. Niet zoals die terroristen in Amsterdam die je afpersen voor 4 euro per uur. Ja, daar uh, proberen we de, de prijs wel gewoon uh, kosten dekker te houden. Dus uh, het is geen uh, melkkoe. Uh, parkeren uh, ja, belasting is het in feite It's alleen uh, om de garage te betalen of om het toezicht te betalen. Oké, okay. en jullie trekken ook veel meer toeristen dan vroeger? Klopt. Wij, uh, samen met Haarlem groeien wij tegen de landelijke trend in uh, qua toeristisch uh, bezoek. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee uh, als wethouder. Want toeristen betekent niet alleen meer levendigheid, uh, maar ook gewoon meer, uh, ja, meer kans voor de detailhandel uh, en ook de horeca. Okay. Wat ik erg leuk vind, Bas, er is er iemand jarig. Mevrouw van Noordwijk, gefeliciteerd. Dank u wel. Op uw van Kijk, Bas van Werven gaat nu schreeuwen hippie hip, hip, pie Heel goed, ik hoor dat niet, maar hartelijk dank. Hij doet het ook niet, die luie Bas. Maar goed. Ja, Zijn ja, uh, dus microfoon uh, stond dicht. Van... Ik mocht niet reageren, prim, maar uh, da da okay, daar dan komt dan hij. Mevrouw van Noordwijk, hiep, hiep, hiep, hiep, hoera! hoera. Ah, uh, geweldig, geweldig, <laughs> dank u wel. <laughs> Mevrouw van Noordwijk, we staan bij het Simon van Gijn Museum. Kunnen we naar binnen lopen en ondertussen kunt u vertellen... wat dit museum is, waarom het zo heet, etcetera. Dit is het huis van Simon van Gijn. En Simon van Gijn was een... Echte 19e-eeuwse verzamelaar. Hij was bankier, hij was jurist, maar hij was vooral een verzamelaar van alles waar hij van hield, zou je kunnen zeggen. We komen nu binnen, Bas. En dan het witte goud staat er met grote letters geschreven. Het witte, ja, ja. het witte goud, nieuwe tentoonstelling in dit huis. Uh, we maken tijdelijke presentaties over porselein, het witte goud. Maar veel meer nog is dit uh, het, het, het huis van een verzamelaar. En dat kun je in al zijn facetten hier zien. Hoe er gewoond werd, 100 jaar geleden wat die man allemaal aan fantastische historische en kunstverzamelingen bij elkaar bracht. Nou, dan kom je een kamer binnen en dat is de kantine, leek het wel. En wat was dit vroeger dan? Dit is de kantine, ja, dit was vroeger. We komen eigenlijk binnen bij de buren, kan je wel zeggen. We komen nu eigenlijk binnen bij het buurpand van Huis van Gein. En dit was, Ik kan wel zien aan dat plafond met die schilderingen... dat dit de mooie kamer was van dit huis. Oké, okay, en Bas, dan zit jij in die, in die studio in Hilversum... met die irko die slecht is voor je stem. Maar dan kom je hier naar buiten en luister als je het zich voorstellen twee grote prachtige bomen, de achterkant... en een van de mooiste binnentuinen die je kan voorstellen. Prachtige bloemen allemaal. Was deze tuin ook zo vroeger? Ja, die was behoorlijk zo. Die hebben we eigenlijk alweer teruggebracht in die 19e eeuwse vorm. Zoals Van Gein dat had. Het leuke is dat we dit huis en ook de tuin zelfs... Uh, heel veel is echt bewaard gebleven. Nou, de tuin hebben we moeten terugbrengen. Hij heeft er foto's van laten maken. Dus hij was zo bezig met, uh, met zijn huis, met zijn verzamelingen... dat hij alles wat hij daar mooi aan vond, uh, liet fotograferen. Door een bekende fotograaf toen. En aan de hand van die foto's kunnen we het ook allemaal weer... echt zo laten zien zoals het was. Oké, okay, en waarom zou iemand op deze prachtige dagen moeten zeggen... want we gaan onbeschaamd reclame maken voor Dordrecht. Waarom moet iemand naar, naar dit museum komen? Ja, alleen al vanwege deze prachtige tuin natuurlijk. Hè. Als je hier die ruisende bomen en uh, een 19 e eeuwse tuinhuisje... het huis van Simon van Gijns ziet staan, wat, wat wil je dan nog meer? Maar ik denk ook, omdat je hier in dit huis, maar in de rest van de binnenstad ook... heel veel kan zien en nog kan, ja, nog kan voelen, kan proeven van hoe het was hier. Hè. Van die... Van die door de geschiedenis zou je kunnen zeggen. Meneer Mos, nu is er, moet de, iedere gemeente moet bezuinigen. Hoe gaan jullie, hoe kunnen jullie nog geld blijven uitgeven... om mensen hier naartoe te lokken? Want je, moet je, je kan een dubbeltje maar één keer uitgeven. Dat klopt. We hebben ook bezuinigd, ook op cultuur. Uh, daar hebben we 10% uh, ja, helaas moeten bezuinigen. Maar tegelijkertijd hebben we ook nog uh, geld... om bijvoorbeeld het Nationaal Onderwijsmuseum naar Dordrecht te halen. Dat ook in een monumentaal pand uh, te kunnen huisvesten. En we hebben in het verleden, omdat we uh, energieaandelen goed verkocht hebben... Uh, het Dordrechtsmuseum Museum ook kunnen opknappen tot, ik zou wel zeggen, uh, Europees topniveau. Oké, okay, Bas en Bert, terwijl jullie in de studio opgesloten zitten... ga ik erg genieten <laughs> van de Dordse binnenstad. En ben ik er tussen half, half twee en twee weer. Uh, wat ga je dan doen? Nou, ik weet in elk geval dat ik het terrasje ga pakken. Misschien ga ik nog zingen voor uh, mevrouw Van Noord. Want ja, jullie, je, wat jullie hebben gedaan, dat mevrouw Van Noord week is jarig. En ze komt speciaal voor ons naar Radio 1. En daar heb je zo'n slechte bijdrage. Wij, aan kunnen, wij kunnen niet zo mooi zingen. als jij, Prem. Uh, straks draai ik mijn plaats van je. Dankjewel. Prem Riddek je vanuit de Sportzomerbus. Hier is Mark Visser met de halfpunten van het nieuws.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 nationale ombudsman die start een groot onderzoek naar de aanpak van politie bij kindverdwijningen, schrijft de Telegraaf. Volgens ombudsman Meijer moet de politie adequater handelen als kinderen onder verdachte omstandigheden verdwijnen. Een schilderij van Dali dat ruim een week geleden werd gestolen uit een galerie in New York is per luchtbus, luchtpost, moet ik zeggen vanuit Europa teruggestuurd, meldt de New York Times. De schilderij ter waarde van 150.000 dollar is niet beschadigd. Vermoedelijk heeft de publiciteit rond de diefstal er wel toe bijgedragen dat het schilderij is teruggestuurd en het kunstwerk niet verkopen op de Zwarte Markt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB ah, verkeersinformatie. Er staan nu 12 files, een dikke 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit zijn ze van 3 kilometer of langer. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eemnes en Eembrugge 3. En op de A2 vanuit België naar Maastricht tussen Eijsden en het knopend Europaplein 4 kilometer. De werkzaamheden zijn daar uitgelopen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar België staat tussen Meers en het knoop het Europaplein 5 kilometer de werkzaamheden. En er zijn ook werkzaamheden in Friesland op de A6 vanuit Emmeloord naar Joure Tussen Lemmer en Sint-Nicolaas ga 4 kilometer op de A16, E19 vanuit Breda naar Antwerpen. 13 kilometer zelfs tussen het knooppunt Galder en Loenhout door werkzaamheden. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kan daarom het beste omrijden... door net naar de Moerdijkbrug voor de route langs Rosendaal en Bergen op Zoom te kiezen. Op de A20 vanuit Hoek van 100 naar Gouda... kan je bij het knooppunt Kleinpolderplein niet naar de A13 richting Den Haag. Ligt er ligt daar nog steeds een oliespoor. En op de A28 vanuit Utrecht bij Den Dolder 3... en verder in de richting van Hogeveen. Tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst 4 kilometer door een De weg... wegen nog steeds dicht. Door die lange file op de a 16 E19 naar Antwerpen... loopt het ook vast op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen de knooppunten Sint-Annebos en Galder 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. 18 Nederlanders gaan naar de Tour de France. Wat zijn hun kansen? Dat bespreken we zo met Gert Jacobs. En een nieuw hoofdstuk in de huwelijksprikkelen van DSK, Dominique Stroskaan en Anne Sinclair. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Bert van Sloten en Bas van Werven. Is that? Sabrina Stark, lekker stem. Dominique Strauss-Kahn en zijn echtgenote Anne Sinclair... hebben een procedure aangespannen tegen een Frans boulevardblad. Het tijdschrift Closer meldt dat de twee een maand geleden uit elkaar zijn gegaan. Publicatie is volgens DSK en Sinclair een inbreuk op de privacy. Correspondent Ron Linker in Parijs. Maar Ron, eerst eventjes voordat we het erover gaan hebben. Zijn ze uit elkaar of nou niet? Geen idee Bert, het bericht van Closer is door andere Franse media overgenomen... maar telkens met één bronvermelding, namelijk Closer. Dus dat betekent dat het hier ook nog onduidelijk is. Wat opvalt in de verklaring van de advocaten van DSK... is dat ze de inhoud van de berichten in Closer niet expliciet ontkennen. Ze zeggen er helemaal niets over en dat zou je misschien toch wel mogen verwachten. Hè? Dat ze zouden zeggen, we klagen je blad aan, want wat je schrijft klopt niet... en daar hebben we last van. Maar dat doen ze niet. Ze zeggen: we klagen je blad aan, want je maakt inbreuk op onze privacy. Hoeft niks te betekenen, dat achterwege laten van die ontkenning. En dat kan ook simpelweg te maken hebben met het feit ja, dat ze de afgelopen maanden al zoveel dingen hebben moeten ontkennen. dat ze hier maar niet eens meer ingaan op de inhoud van het boulevardblad. Ja, maar wat ik dan nou niet snap is: uh, ondanks het feit dat ze er eigenlijk weinig over weten. waarom het nu ah. dan gebeurt? Want ik kan me bedenken dat ze in New York destijds aan Sinclair <laughs> iets heeft gedacht. van nou, DSK, bekijk het maar. En daarna kwamen al die andere onthullingen. Waarom zouden ze nu pas uit elkaar gaan. Ja, uh, ze heeft er de afgelopen periode weinig over losgelaten over hoe zij dit allemaal beleefd heeft, behalve dan dat het uiterst pijnlijk is geweest. Maar voor de rest beschouwen Fransen uh, het als privéterrein. Wat binnen het echtpaar gebeurt, wat ze van elkaar pikken, dat gaat de buitenwacht niks aan. Maar wat mij is opgevallen uh, bijvoorbeeld was haar rol bij de Franse presidentsverkiezingen. Want ze was uitgenodigd als commentator bij de Franse publieke televisie. Was natuurlijk een hele rare situatie, want ze moest commentaar geven op verkiezingen uh, waar ooit de gedachte was dat haar man die zou gaan winnen en niet François Hollande. Ze heeft het bij één uitzending gelaten. Daarna is ze niet meer teruggekomen op televisie. Dus daaruit blijkt hoe moeilijk het is in de praktijk om uit de schaduw van DSK te stappen, terwijl het is een hele Succesvolle journalisten, hoofdredacteur van de Franse Nieuwsite Huffington Post. Maar misschien, en ook het roddelblad heeft het daarover, heeft er zoiets van... mijn leven staat stil zolang ik bij Dominique Strauss-Kaan blijf. Wellicht dat ze daarom er een einde aan heeft gemaakt. Ik zeg wellicht, want nogmaals Bert, we hebben van haar nog niks gehoord over die vermeende scheiding. We weten het niet, het zou zomaar kunnen kloppen... maar ze hebben in ieder geval een procedure aangespannen over de berichtgeving... waarbij ze niet hebben gezegd of het nou klopt of niet. Dankjewel voor dit moment, Ron Linker. Wij gaan naar afzet, want daar wordt de TT gereden. De motordrieklasse, die is gaande. Twee Nederlanders zitten daar op de bromfiets. En dat zijn Iwema en Schouten. En Sebastian Timmerman die kijkt naar de laatste rondjes op het asfalt. Hoe staat het erbij, Sebastiaan? Prachtig duel tussen uh, vijf rijders. Danny kent Sandro Cortese, dat zijn teamgenoten. En de nummers 1 en 2, als ze voor de laatste keer de Strubben inrijden... die hele langzame bocht naar links. Marviric Vinales uit Spanje rijdt op de derde plaats. Winnaar van de TT van vorig jaar, Louis Salom... rijdt als vierde rond en rond. Rossi, dat is niet Valentino Rossi, ook geen familie trouwens van Valentino. Dit is Louis Rossi en komt uit Frankrijk. Zit daar ietsje achter om de vijfde plaats... maar lijkt in de laatste ronde nu af te haken in de strijd om de overwinning. Nog een half rondje ongeveer. En Sandro Cortese rijdt Danny Kent voorbij bij het insteken van de Ruskoek. Die snelle klik eerst naar rechts en dan naar links. Vignalis probeert het ook. Lijkt een beetje naar de buitenkant worden gedrongen door die Danny Kent... maar is Kent dan toch voorbij als ze de stekkerwal ingaan. Zitten dus nu in de zuidlus van dat TT-circuit... waar duizenden mensen zitten te kijken naar deze laatste ronde... Een boeiend gevecht. Salom gaat Kent ook voorbij. Hij rijdt nu derde. Salom derde. Vinales tweede. En Sandro Cortese, de Duitser, rijdt voorlopig aan de leiding. De laatste kilometer zo beetje van deze Motor 3-wedstrijd. We rijden richting het Meuwenmeer. Die snelle klik naar rechts. Allemaal zo helemaal plat met de buiken op de tank. Cortese nog altijd aan de leiding. Maar Vinales voert de druk op. Vinales komt buitenom. En Salom komt ook mee. Voor, rijdend voor dat Nederlandse team. Kent ook weer mee. Met zijn vieren nu door de ramzoek heen, richting de Geertrimmerbocht. Salom nu aan de leiding voor Vinales en Cortese. Daar komt Vinales. Oh, Salom gaat in de fout. Vinales buitenom. En Maverick Vinales wint daardoor voor de tweede keer oprijden. Titi van Assen voor Louis Salom. Wat een fout maakte die Spanjaard in Nederlandse dienst in de laatste bocht. Een remfout. En daardoor kon Vinales toch nog weer voorbij komen. Danny Kent eindigt als derde. En het is Rossi of Cortese die als vierde. De eindigt. Maar daar is men volgens mij nog even aan het kijken naar de fotofinish. Maar duidelijk, in ieder geval genoeg duidelijk... dat Maverick Veniales uit Spanje voor de tweede keer oprijden. tt wint vorig jaar in de 125e C-klasse. Nu dus in de Moto3. Jasper Iwema onderweg naar de finish. Nu door de Geert Timmerbocht heen. Het is uh, uh, inderdaad Kent die virus geworden voor Rossi. En uh, even kijken, Veniales is helemaal teruggezakt naar de 21e... Uh, plaats. Nee, dat zeg ik niet goed. Het is een andere finales. Uh, uh, Iwama, daar was ik. Ja, precies. Ik was even in de war. Iwama, daar was ik naar op zoek. Die wordt 24e. Schouten daar net achter als 25 ste Finales wint dus hm. voor Sandro Cortese. Luis Salom uh, wordt als derde nu geclasseerd. Daar was de computer mee eventjes mee in de war. Dat is het podium van de motor 3 klasse. De eerste klasse bij de 82e TT. Prachtige strijd gezien. Hopelijk straks weer bij de motor 2 en later natuurlijk bij de motor we zagen natuurlijk straks eventjes nog van de winnaar van Van Jales, een wheelie. En zoals jouw uh, oud-collega altijd zei, een teken van macht. <laughs> We praten verder hier in de studio met Remco de Boer, commentator bij de ingenieur. En Gert Jacobs, Even hey, Gert Jacobs, is, is dat leuk, motorsport? Ja, ik vind het wel leuk om te zien. Het gaat uh, heel snel, hè? veel snelheid uh, zit erin. Ja. En huh? maar maakt natuurlijk, een trend wordt 24, hoor ik net, dus had een beetje andere benzine in moeten gooien. Want... Ja, dan was het dat was een beetje beter. Is... Uh... Of, of meetrappen, dat helpt ook. Ja, dat helpt ook. <laughs> Remco de Boer, wij zaten het praten over die zeespiegelstijging. Uh, uh, waar hadden het over? Ik geloof dat uh, Bas en ik het er ook over hadden van een, een behoorlijke uh, stijging van wel drie meter aan de, een van de kusten bij Amerika. Klopt dat eigenlijk ook? Want u heeft het zitten narekenen, begrijp ik. Nou, narekenen, nee, het, het klopt niet. Um, um, er is ook een bericht uit hetzelfde artikel wat vorige week is gepubliceerd. Dat het aan de oostkust van Amerika, dus aan de kant van New York, Philadelphia, Boston, de, de, de, de grote metropool. Dat daar de zeespiegelstijging drie tot vier keer sneller gaat dan gemiddeld. En dan kom je meteen op het punt, wat is gemiddeld? Ja. ja. Maar drie meter is niet gemiddeld dus? Uh, drie meter is niet gemiddeld, nee. nee maar hoeveel stijgt het wel? Nou ja, de, wat, wat voor, uh, voor West-Europa is, is uh, uh, vastgesteld... Zeg maar die 75 à 80 centimeter in 2100... dat zou een eind in de buurt kunnen komen. Mm -hmm. Alleen de verschillen in de hele wereld zijn enorm groot. Hoe komt dat? Niet... Nou, omdat de aarde niet één uh, gladde mooie bol is... Uh, als je in een badkuip gaat zitten... dan, uh, dan weet je dat het water overal mooi uh, recht oploopt. Ja. Maar op aarde is dat niet zo. Er zitten ook kuilen in zee. Uh, betekent dat ook dat er ergens iets is dat de zeespiegel kan zakken? Klopt. ja. Nou, het, het, is, het, gaat vooral, het gaat ook over de relatieve zeespiegelzijde. Het zou mooi zijn, als dat voor de kust van Nederland zou gebeuren, maar <laughs> dat is niet het nee. geval. Nou, dan moeten we iets noordelijker naar bijvoorbeeld Noorwegen, Finland. Daar stijgt de bodem en daar stijgt ook wel het, uh, de zeespiegel. Maar omdat de bodem daar harder stijgt dan de zeespiegel, heb je eigenlijk relatief een zeespiegeldaling. Hey. Dus daar zit, je goed. daar zit je goed. Noorwegen, Finland, daar zit je goed. Klopt, daar moeten we naartoe hè? Moeten ja. mo mo mo mo wij ons heel erg zorgen gaan maken? Want je hebt nog tot 2100 een grote aanlooptijd om dit te gaan kenteren. Of is het straks uh, buiten Amersfoort aan zee uh, niet meer te wonen in Nederland? Nee, wij hoeven ons in Nederland geen zorgen te maken. Hm. We hebben al in, sinds 2008, er is een, een rapport van de commissie Veerman. Klinkt misschien bekend. Oud-minister ja. Veerman ja. heeft toen een bekend rapport gemaakt. Er is toen ook een hele Delta-commissie ingesteld. We hebben ook een Delta-commissaris. Hm. En in 2008 was eigenlijk die 75 centimeter al min of meer voorzien. Of in, hm. tussen de 65 en 1,30 meter. 30. Ja. En daar worden nu plannen op gemaakt. Ja. Ja. Nee, Ik krijg een heel andere Tour de France, geeft Jacobs. Ja, maar ik woon in Tiel en uh, daar staat het water soms zo hoog... dat denk ik 50 à 75 centimeter erbij... en dan sta ik tot aan de zolder onder K water. Dus, Klopt uh, over de dijk, hè? Ja, ja, ja dat, maar dat scheelt soms niet zoveel, dat, hoor. Dat, maar dat, hebben we hogere dijken nodig? Dan kan je ook weer uh, tegenop rijden. Ja, ja, ja. Dat, dat is weer een handig voor wielrenners dan. Je een beetje trainen om bergopfietsen te leren. Maar hoe zit dat dan, in, bijvoorbeeld? Nou, de, de, de, de hogere dijken of sterkere dijken, dat is één aspect. Maar waar men ook nu heel erg naar kijkt, is... moet je wel achter die dijken bouwen? En moet je niet misschien zelfs, uh, en dat is voor jou misschien geen goed nieuws... Ja. moet je niet misschien uh, mensen ergens anders laten gaan wonen? Daar wordt over nagedacht, ja. Ja. maar het we begint we natuurlijk met goede, stevige, sterke dijken. Ja. Tweede is, moet je wel overal bouwen waar je nu bouwt. En een derde is, bereid je ook voor, als het misgaat, op evacuatie. Ja. Nou, dat is een heel fijn plan allemaal. Maar goed, het is allemaal toekomst. Dat scheelt enorm. Ja. Met, met jou, Gert Jacobs, gaan we praten over, over vandaag. En uh, de komende drie weken natuurlijk. Hè. De Tour de France. Um, om te beginnen maar eens eventjes. Waar verheug je eigenlijk op? Welke etappes, uh, even voor de meeschrijvers. Welke etappes moeten we gewoon omzirkelen? Kent iedereen Gert Jacobs trouwens? Ja. Ja, is dat zo? Pas? Meesterknecht ja, meester van Jean-Paul van Poppel, hè. even voor de ja, mensen die ja, ja. niet zo goed in, ja. het, in het wielrennen zitten. Ja, want in 1988 ja. wonnen wij zes ritten in de Tour de ja. France. <lacht> ja. ja, en dat is heel veel. Ja. Jongen, nou wordt wel gek, als Mollema een keer tweede wordt, jongen, dan is het ook weer in Holland... Ja. met uh, ikzelf ook over de televisie en dan zeg ik van uh, fantastisch, hij is tweede geworden. Maar ja, uh, zes 6, ritten 8, winnen, 8 ja, dat is ja. echt heel veel. Ja, weet Wat je vindt. hoe dat kwam? Nee. Ja, wij waren helemaal niet de beste individuele renners van de wereld, joh, helemaal niet. Acht van die boeren uit Nederland. Hoe kwam dat dan? Ja, wij waren het beste team. En er zat gewoon sfeer en zwong in de ploeg. En ja. we waren lol aan tafel. En, en we hadden alles voor elkaar over. En we gingen voor elkaar door het vuur. Maar zijn het dan tegenwoordig van die droogkloten? Ja, dat weet ik niet, maar het is wel eens een keer... Ze moet meer koersen met het hart, jongen, vind ik. Meer koersen met een stukje passie. En niet van dat... Van Wielren moet geen hogere wiskunde maken. Maar zo moeilijk is het niet. Dan moet je meteen die oortjes eruit gooien... en dan moet je de ploegleiders afschaffen... en dan moet je gewoon de jongens zelf laten rijden. Ja, maar dat gebeurde nog wel, hoor. De goede ploegleiders, die tetten niet de hele dag door het oortje. Want in mijn tijd had je geen oortjes... de hele dag ging, dan kwam meneer Raas... de hele dag in het peloton getutterd met zo'n vijftonige klakson. Ja, die, en, en die wil dan die toch we zijn wel. boodschap ook overbrengen, hè? En de, maar dan word je helemaal knettergek, joh. Dat als wij iets fout hadden gedaan, dan hoor ik die even. vijf toon... Ja, zo'n zo, zo, ja, zo. ja. en zo. Uh, en ik denk, ja, ik wil niet hebben dat Raas mij als eerste ziet. Want die vuurogen, die wil ik helemaal niet zien. Ja, maar dan dachten van... al die ploegen ook. Dus ik denk, ik rijf steeds verder naar voren, steeds verder naar voren. Gassen met hem. Ja, Tot Raas de eerste van de ploeg te pakken had. Nou, en die was niet jarig, kreeg je verteld. Ja. Zeg maar, ik begon met de vraag van... Welke, welke joh. etappes moeten we omcirkelen? Nou, de... Berg daar vreug ik mij enorm op. In Nederland doen we in de sprint buiten Kenny van Hummel niet, uh, niet echt mee. Maar ik denk dat hij voor de Cavendish en voor de Kruipels en uh, voor de Sarkans net, uh, net iets te kort komt. Maar etappe 7 bijvoorbeeld, dan, uh, dan vinden ze wij uh, een keer bergop. Die heeft Pieter Wening al omcirkeld. Die zegt daar in de Telegraaf, ik ga voor de bergtrui. En ik kan in die etappe ook nog eens enorm veel punten pakken. Nou ah joh, laat hij dat dan gelijk doen. Bergtruitje om de schouders heen, ritje win. Maar, Heet, het is toch, maar we Pieter u... wening als, als als bergkoning, dat is toch bijna niet voor te stellen? Ja, dat is Echt zeker waar? wel voor ja? te stellen. Is ja. dat een echte, echte klimgeid? Ja, dat is een echte, echte klimgeid. Die moet wel gewoon zijn dagen uitzoeken. Hè? Weet je, ja. je moet kijken naar de dagen. Waar kan ik veel punten scoren? En die wening, als hij iets in, in zijn kop heeft gezet. Dan net hij niet in de kont zitten. En uh, dan, dan gaat hij dat doen met overtuiging. Die roept dat niet zomaar. En dat kan best iemand zijn die, uh, die heel goed gaat scoren dit jaar ja, in de Maar Tour de dan, dan is het een soort berekening, want in het hoge berg uiteindelijk legt Weningen toch af. Ja, ja, nee, maar dat is ook goed. Maar kijk, weet je, de, de winnaar van het bergklassement is ook nooit iemand die heel kort in het klassement staat. Hè? Dat is ook helemaal niet belangrijk. Weet je wel, als een keer uh, of de aankomstberg op is, dan kan Weningen zich de lucht rustig af laten rijden. Jongen. Om, om mijn paar finis die om half uur. Maar dan kan hij de volgende dag wel gelijk de open opendraaien ja, en de eerste ja. vier bergen punten pakken en de laatste berg die, zit er laten draaien. Die laat die dan rijden. precies. Tochpunten gepakt. Ja. Ja. We hebben drie ploegen nu. Uh, uh, Nederlandse ploeg aan het werk. 18 renners totaal. Dit is toch dé kans om, om veel etappes, veel ritswegens te, te gaan knallen. Ja, want we hebben natuurlijk ook toeren meegemaakt... dat er maar 6 of 8 ja, Nederlanders uh, waren. Nou, Je hebt nu bijna 10% van de Nederlanders... Uh, of 10% van het deelnemersveld dat bestaat uit Nederlanders. Hm. Dus wij moeten daar... Uh, ja wel kansen hebben. Maar je zegt al teams. Zijn het teams? Is het vakantiehoelij team? Is dat een team? Is het het Shimano team een team? Want die jongens, wat jij zegt inderdaad, het Shimano team, dat is ook een fantastisch team. dat rijdt natuurlijk renners, maar het jammer is, die hebben één kopman en die komt dan toevallig uit Duitsland. Dat vind ik dan een beetje jammer. Ik had het niet gezien dat wij een Nederlandse sprinter hadden. De Rabobank hebben we natuurlijk. Dat is een echte Nederlandse ploeg. Ja, dat is een fantastisch Nederlandse ploeg. Die rijdt er ook met zes man en we hebben natuurlijk Geesink, uh, ja. Kruiswijk, Mollema. Ja, jongen, dat gaat dit jaar gewoon goed komen. Geesink, die wint de ronde <laughs> van Californië. Die wordt daar vierde in de tijdrit. Ja, Geesink, wel... vierde in de tijdrit, in de tijdrit, hè? dat was ja. wel bijzonder. Ja, ja. en, en uh, ja, dan hoor ik natuurlijk links en rechts. Ja, Geetje, ja, maar het was in de ronde van Californië. Dat is niet uh, de crème de la crème van de staat aan de staat. Maar vervolgens komt Geesink terug. Die rijdt de ronde van Zwitserland. En die herhaalt hetzelfde kunstje nog even een keer. Hè? Die wordt daar vierde in het eindklassement. En vierde in de tijdrit, waar wel alle kanshebbers voor een Tour de France aan de start staan. En dat, dat is enorm knap. Ja, dus heeft hij ongelooflijk veel kansen, zeg jij eigenlijk. Ja, dat vind ik wel, want afgelopen zondag hadden we het NK. En Gezing ja. valt altijd. En dan zegt ze, ja, ah, geen jongen, Gezing, die valt altijd licht op de grond. Maar het NK is gereden op een parcours met allemaal bochten. Draaien en keren. Het leek net een ijsbaan. Zo spekglad was het. In de eerste twee ronden flikkerden ze allemaal ondersteboven. Gezing bleef rechtop staan. Die heeft 220 kilometer zijn klote draf gereden voor Lars Boom. Die wordt dan Rijdt zelf nog een keurige uitslag. Ja, alleen zijn kopman Las Boom die stuit op een ongelofelijke Nicky Terftra. Maar Geesink is echt in orde. Ja, maar nou ja, goed. U zegt, ja, hij blijft wel overeind. Maar het is toch net iets anders. In, in zo'n tour daar rijden meer dan 200 renners. Die zijn allemaal bloednerveus die eerste dagen. Want iedereen die heeft het in de kop. Want die wil allemaal een, een etappe winnen. En wil allemaal zich in de kijker rijden. En op dat soort momenten valt hij meestal. Ja, maar Geesink heeft wel Tjalinki na zich. Hè? En, en, en dat is een reus van een vent. Dat is een soort Rembo op de fiets. En die moet Geezink gewoon uh, beschermen. En je een cookie links en rechts geven Ja, dat andere. deed ik vroeger met Breuking ook. en anders als je het helemaal niet wil, dan moet die Chalinkie een rugzak op doen Dan moet die geesting erin zetten. En dan, uh, als de vlakken ritten voorbij zijn, ja. spreekt ja. geesting ja. eruit. En dan, uh, dan gaat het ook goed komen. Ja. Goed. Ja, nou, even even we, nog één dingetje, want uh, je bent een begnadigd zanger, uh, uh, geloof ik ook, uh, Gert. Hè? Ja, ik heb oh, uh, ja. afgelopen jaar, jongens, veel gebeurd. Je bent ja. drie weken met je kop op televisie, <laughs> dan verandert het van alles. Ik heb re life zo opgemaakt en er was Gert's missie. Moet allerlei uh, dingen mm -hmm. doen. Gert, je wordt acteur, schrijven, performen, weet ik veel wat. En we hebben ook nog een song opgenomen. Ja, precies. We gaan, die komt maandag uit je nieuwe single met de prachtige titel Bergje op Bergi af. Even kleefstukjes luisteren. Ja. Bergie op, bergie af, Bergi ja, af, niet zo weer het leven. Als op een vies, Je moet echt alles geven. Het is wel even stomper, maar dat is dus geen trap. Gewoon maar blijven trappen, bergie af. Bergie af, ja. We komen voorspellen. Ja, de tekst gemaakt. Ja, zelfde test gemaakt. Met Wilfred, met Wilfred geneesamen? <laughs> nee, niet met Wilfred. Uh, niet, niet, niet, niet met Wilfred. Nee, maar hij gaat er goed in, jongen. Bergjof, Berg, zo was mijn leven vroeger ook. Ja. En uh, ja, dat doet de, de Frans ook zo. Is dat verplicht tegenwoordig bij, bij VI om allemaal je eigen single uit te brengen? Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk, jongen, die Wilfred en die, uh, en die Johan, die maken een single. Dan kan je niet aangeprijven. En uh, dan gaan we dadelijk even kijken wie het beste scoort. Goed, we praten zo verder. Maar we hebben hier ook een heel erg leuk onderdeel van, uh, van het uh, programma. En dat gaat over de sportfragmenten. Mocht u bij de benedenburen televisie komen kijken... De Radio 1, Sportzomer, Jukebox. Toen Ada Kok in 1968 goud won? Of ontging het uh, succes van Inge de Bruin in 2000? U net omdat uw zoontje bovenaf de trap stond over te geven. Laat het ons uh, weten, uw persoonlijke herinnering uh, van een historisch sportfragment. U kunt ze allemaal vinden op de website radio1.nl. Waar u een jukebox aantreft met 100 sportieve hoogtepunten. Vandaag het sportmoment van Jan Vechter. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het sportfragment? Ja, het sportmoment is uh, uh, de overwinning van uh, Jan Wienersen, ook in Mexico. In 1968 hebben we het over? Ja. Hoe oud was u? Zeventien. Uh, u was zeventien. Ja, ja. En Jan Wienersen werd toen? Ik was junior en ik, uh, ik kon. Uh, uh, ja, Jan Wienersen werd toen goud en het was een absolute klasbak. Nou, we hebben het hier uh, over roeien, hè? Ja. Ja, dit is een gouden idee voor Jan-Bidis, dat kan niet te mislopen, Er zou misschien nog 70 meter te roeien. Iedere haal brengt hem dichterbij het goud, iedere haal brengt hem dichterbij het goud. Dit is iets fantastisch, dit is fantastisch. Hij ligt twee lengtes voor, hij ligt tot een twee lengtes voor. Deze tweede positie meisteren, in derde positie krijgen de, de Dettie Bidis. En Jan-Bidis nog twee halen, nog één halen, en Jan-Bidis heeft het, Olympisch goud gewonnen, dit is fantastisch. Dit is ongelooflijk goud voor Nederland. Goud destijds, dus voor Nederland. Heeft u het live gehoord op de radio? Nee, ik kon helemaal niet. Nee? Het was allemaal, allemaal zwart-wit beelden. En uh, ik was uh, zelf ook uh, topsporter. En uh, ik, ik hokkie en ik roeide. En ik moest dus zelf kiezen wat ik uh, moest gaan doen in mijn, in mijn adolescentie, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, hij heeft ervoor gezorgd dat ik uh, verder ben gaan roeien. Ik kan. Hebben jullie ooit tegen elkaar geroeid? Ja ja, ja, ja, ja. Ik was altijd van hem verloren. Altijd van hem verloren? Ja, <laughs> nou ja, maar dan kan je toch zeggen. Hij was voor... echt een klasbak. Hij was, uh, ik, ik, ik heb hem al twintig jaar niet meer ontmoet, maar mm -hmm. uh, uh, hij was een verschrikkelijk goede uh, roeier. En uh, hij moest roeien tegen gasten die allemaal een kop groter waren dan hij. Ja. En ook die wedstrijd, die kan ik me nog goed herinneren... omdat we natuurlijk... Hij uh, wist al dat hij gewonnen had, voordat we gingen kijken. Want het was zwart-wit beelden. En toen nog met de mannen van de Ampex. dat kwam al later. Het was wel groot nieuws. Maar hij hoort eigenlijk in het rijtje thuis. Uh, Anto Gees, Sink-Ruska, uh, van Lange. Ja, die, die hele grote mensen die de Nederlandse sport groot gemaakt hebben. Mm. Mooi en dan dat liedje wordt hij niet bezongen. En dat ergerde mij. En daarom heb ik gemaild. Ik begrijp het. Ja. Nou, terecht dat u gemaild heeft. En ook goed dat we dat nog eventjes hebben opgehaald. Jan Vechter, dank voor het verhaal. Jij, okay. Heeft u zelf een fragment? Ga naar radio1.nl. Klik op de jukebox. Staat rechts op de site. En vertel waarom juist dat sportfragment u zo raakt. Ja, dan nou zijn we terug bij Geert Jacobs, die uh, net al bij, bij Spar. En bij Zong eventjes. Ja, ook nog. O, wat ga je doen? Gaan we je op televisie zien nu gedurende deze ja. tour? Ja. ja, ja, ja, vanavond Precies. zit ik weer bij, die, uh, bij VI, morgen bij mannen, en, uh, Je kreeg dan... gisteren een paar schoenen met, uh, met de bolletjes trui. Uh. Ja, nee, maar ik heb een beetje al voorbereid. Weet je, wel, want Hogeland die zou voor de bolletrui <laughs> gaan. Nou, wening ook oh, nog, jongen, nou, als er al twee Nederlanders... ja, als er eentje van die twee dat doet, dan uh, ben ik tevreden. En dan, dan sta ik er al gelijk uh, gewoon goed op, hè. Hoef ik het niet meer te uh, <laughs> Nee, maar nou, te heb, te nou hebben we het gehad over de Nederlanders. Maar ja, uh, de echte Tour favoriet komt volgens mij uh, Daan under, toch? Uh, Ken Evans? Grote vriend van jou. Ja, nee, joh, maar ik, ik heb niks met die uh, Evans. Ik vind een <laughs> beetje zuurpruim, grijze muis. Ik heb veel meer uh, met Wickens. Want in de Dauphiné, die Wim Bradley Wickens. Die rijdt twee minuten rapper in de tijdrit dan Evans. En ik vind dat die Wickens ook nog in een betere ploeg maar rijdt. Jongen, die is echt ja, gewoon. Effens Evans is toch iemand die verstopt zich een beetje. En op het moment dat het erop aankomt, dan gaat hij pieken. Ja, maar weet je, joh, maar hij laat zich ook altijd zo van Zapere brengen. Als je tegen Evans iedere dag roept, you're sitting like shit on your bike, dan gaat hij dan een week geloven en, en stapt hij af. En ik denk dat Wickens zo'n truc ook nog verzint. Ja, zijn dat de trucs in het peloton? je Alles is geoorloofd, hè? Ja. Gaat er gewoon om om te winnen. Je gat in je broek, ja, dat, dat soort dingen. Ja. Ja. Nee, en weet je wat ook nog mooi is van nee. vandaag? Nee, want vandaag... Krijgen we een Nederlander virtueel in de geel trui. Ja, die, dat win ik 100% zeker. Ja, ik ook. Want ja. we start als eerste. Nou, daarom. Nou, dat is toch al een mooi begin, niet? Succes is binnen. Ja. <laughs> ja. Holland bovenaan, wat dat betreft. Maar wie ja. gaat de Tour winnen? Wat, wat, wat is jouw favoriet? Ja, mijn favoriet is Bradley Wiggins. Bradley Wiggins? Ja, 100%. Verder geen enkele concurrentie erbij? Nee, ja, Evans, dat is natuurlijk een grote concurrent. En Geesink wordt derde. Nou, we hebben het podium, hebben we volgen ja. uh, staan. Wie, wie, groen, wie gaat dat winnen? Ja, de groene trui, dat is normaal gesproken voor Kevin Dis. maar die gaat het dit jaar niet doen. Ik zal je uitleggen waarom. Die rijdt in dezelfde team als Wiggins. Dus Kevin Dis gaat in de eerste week twee ritjes winnen. Dan is de druk van de ketel van er vanaf. Dan gaat hij afstappen. Want dan gaat hij zich voorbereiden op de Tour de France. De groene trui is denk ik voor Masso Kietel. Maar zal Ja, en, en uh, hmm. ze gaat natuurlijk naar de Olympische Spelen, dus daarom ja. stapt hij af. Ja, precies. Dat is het is maar. Uh, Remke Boeker, volgt u uh, het wielrennen nog? Absoluut. de ja? fan. Wie gaat er winnen? Zegt dat dus even, gewoon tegen de jongens die zeggen dat uh, ze dat wel hebben. even. Zo, nou. Mooi popje ja, ervoor. Ik weet het een truc, hè? Jullie, let op, ja. jullie kunnen naar buiten gaan, de camera's blijven aanstaan. Goed zo. Goed, het oh, volgende uur. Veel meer over wielrennen, maar ook bijvoorbeeld over de politiek. Want er zijn maar liefst vijf congressen vandaag. Nou. Blijf luisteren voor de bloemen en het applaus. Vroege Vogels beheert het Nationaal Natuurgeluidenarchief. Met deze week brulapen. Volven. Wolven. En Martsmeet, die de sportgeluiden voor zijn rekening neemt. Het en... klinkt door het hele centercore deze week. En nog heel veel meer beestachters. Wat denkt u van zeenaaktslakken, noordzeewalvissen, tuinslangen en... Kijk uit! ...teken. Er zit er een! Maar ook goed nieuws over onze gevallen Janine. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroegevogels. Het nieuws van alle kanten.